Wat was je aan het doen? Ik was een appel aan het eten. Heb jij al gegeten? In de stationsrestaurant in Amersfoort. Ik heb een medewerker bezocht die verhalen verzamelt. Wil jij een pijp stoppen? Wil je een kop koffie?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 Zelf ga je ook niet. Dat moet je als oude man nooit doen. Je houdt de mensen maar van hun werk. En ik vermaak mijn best in mijn eentje. Uitgever heeft mij gevraagd mijn memoirs te schrijven. Wat vind jij daarvan?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 Het is meer een obsessie, bedoel je. Maar je zit er maar mee. Ja, ik maak nu elke dag de tafel en de kamer helemaal schoon met sop, maar dat helpt nog niet. Je begrijpt dat ik nu, als ik zit te lezen, al maar scherp naar de tafel kijk of ik ze weer zie. Misschien we hebben huisvrouwen dat ook, dat ze denken dat ze wormen hebben, alleen praten ze er niet over. Ik sop de kamer nooit. Nee, maar jij denkt toch niet dat je wormen hebt. <laughs>